Inspectie en justitie hebben over het algemeen juist gehandeld... in de zaak van huisarts Tromp in Tuitjehoorn, zegt een onderzoekscommissie. Anderhalf jaar geleden werd een inval gedaan bij Tromp. Een doodzieke patiënt had van hem pijnstillende in injecties gekregen... en was kort daarna overleden. Het AMC ging naar de inspectie die justitie inschakelde. De huisarts werd op non-actief gesteld en pleegde zelfmoord. Volgens de commissie werden de juiste procedures gevolgd. Wel moet de inspectie beter communiceren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het lekken van foto's van wrakstukken van vlucht MH17. Op een Oekraïnse website verschenen foto's van de cockpit van het ramptoestel en mogelijke fragmenten van een projectiel. De wrakstukken worden onderzocht in een hangar op de vliegbasis Schilzerijen. Volgens minister van de Steur van Justitie heeft de publicatie van de foto's het strafrechtelijk onderzoek naar de crash niet verstoord. Nigeriaanse oppositieleider Buhari eist het presidentschap op. Een woordvoerder van zijn partij, APC, zegt dat Buhari de verkiezingen heeft gewonnen... en dat de bevolking de macht heeft overgenomen. Er is nog geen officiële uitslag. In alle tussenstanden ligt Buhari voor op zittend president Goedluck Jonathan. Als Jonathan inderdaad is verslagen... is het voor het eerst dat een zittend president in Nigeria niet wordt herkozen. Tweederde van de belastingaangiftes is al binnen. Ook al hebben belastingbetalers een maand langere tijd... hebben 5,2 miljoen mensen deze maand aangifte gedaan. Dat zegt de Belastingdienst. Om overbelasting van de systemen te voorkomen... is de deadline voor de aangifte verplaatst van 1 april naar 1 mei. Het weer, soms felle buien met kans op onweer en hagel en ook zware windstoten. De westen tot noordwestenwind wind is vrij krachtig tot stormachtig. Vannacht koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen buien met hagel, natte sneeuw, onweer en forse windvlagen. In buien kan het flink afkoelen. Donderdag wat droger en opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een beetje een rommelige avondspits in de Randstad. Bij Amsterdam valt het op zich nog mee met de drukte. Maar daar is wel de spitsstrook dicht van de A9. Dit zijn de files met meer dan vijf minuten vertraging. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 7. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 6 kilometer. En van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zalbommel nog eens 12. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendelkido-Ambacht en Sliedrecht-West 6. En van Gorkum naar Nijmegen tussen het Alfred Leerdam en Wadernooi 9 kilometer. Drie kwartier vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noordeloos 8 kilometer. En bij Werkendam nog eens 6. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 6 kilometer file.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 I'm having trouble saying what I mean with dead poets and drum machines.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 Schoenen, zet ze uit de pas, ik zal de doos bewaren, tot die volleer.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 this time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 I own a car with leather seats. I've seen crowds of thousands wave and jump. They screamed our name and we played them song Pretty girls have seen my bed. And when they leave, I never weep for that. No, I shook the hand of the queen instead. I got some dreams to live, I don't need regret. And I still don't know what I wanna be when I grow up. Don't wanna be a money maker.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 I got caught.